Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hackersforum heeft gegevens van ruim een half miljard Facebookgebruikers online gegooid. Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Bij dat lek zitten ook gegevens van dik 5 miljoen Nederlanders. Of de data al door hackers zijn gebruikt is onduidelijk. Oplichters zouden de gegevens nu kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld WhatsApp-fraude. En er worden een hoop paasontbijtjes gemaakt, het is eerste paasdag en daarom staan veel tafels in ons land vol met eieren, croissants en vers geperste jus d'orange. In Den Haag brachten de jongeren gisteren alvast paasontbijtjes langs, bij mensen die dat goed kunnen gebruiken. Wat, wat broodjes, wat jus d'orange, een beetje fruit, wat jam erin gedaan. Hallo. Hier is uw pakketje. Nou, Mensen die dit paasweekend het liefst rondneuzen op meubelboulevards hebben geluk. Tuincentra en meubelwinkels zijn gewoon open, maar je moet wel van tevoren een afspraak maken. Op het station van Tilburg heeft een meisje van 18 uit Schiedam samen met een vriendin een beveiliger mishandeld. De twee hadden geen kaartje en werden daarom aangesproken. Vervolgens werd die beveiliger uitgescholden, geschopt, ook geslagen en gebeten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht en heeft een bijtwond in zijn arm. En België komt met een reservelijst voor coronavaccins. Sommige mensen slaan de prikafspraak over en daardoor kunnen vaccins blijven liggen. Dat willen onze zuidenburen voorkomen. Als je bovenaan de reservelijst staat, krijg je een belletje als er vaccins over zijn. Je kan dan elektronisch aanduiden op welke dagen jij snel beschikbaar bent. En snel betekent dan dat je binnen het half uur kan reageren op een sms of een e-mail die je krijgt van het vaccinatiecentrum. Dat je dan bevestigt, ja ik kom dat vaccin halen. En dat je dan heel snel naar het vaccinatiecentrum gaat om daar gevaccineerd te worden. Voor die reservelijst geldt ook dat ouderen en kwetsbaren vooraan in de rij staan. In Nederland zijn er nog geen plannen voor zo'n reservelijst. Het weer nog veel wolken vandaag, maar het is wel droog en vanmiddag is er ook wat zon bij 9 tot 11 graden. Morgen is het echt een stuk minder. Er is dan hagel en natte sneeuw en het is nog maar een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Met nu, ZFM Jazz. Yes. Thank mm -hmm. you.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 Luister naar Lou Donaldson met Here It Is. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen... is van Dizzy Gillespie, Sonny Roddins en Sonny Stitt. En het heet After Hours.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 En dan verzorg ik uh, de spullen die binnenkomen. Die ga ik allemaal een beetje ordenen. En ik draai tussentijds gewoon gezellig muziek. Waaronder natuurlijk ook veel jazz. Oké. Okay, nice. En een, een van mijn uh, vaste klanten is uh, Peter den Boer. Die zie ik regelmatig. En die komt dan uh, voor weinig geld. Komt hij daar de nodige uh, cd'tjes. Meestal cd'tjes ophalen. Oh, wat leuk. En er zit er veel die jazz krijg, tussen? Uh,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 I'm feeling so sad. Had long to try something I've never had. Never had no kissing. Ooh, what I've been missing, lover man away. Oh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 man away oh well.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 Ain't got no class, I ain't got no friends, I ain't got no schooling, I ain't got no smoke. Got my hair, got my head, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back. I've got life. I've got laughs I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. Oh, I've got my, my, hair, got head, my head, head, head, got my head, got my head. the light. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer.